9 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Bij een universiteit in de Amerikaanse staat Texas zijn bij een schietpartij gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn politiemensen, zegt een politiewoordvoerder op CNN. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De schutter is aangehouden. Hij bevond zich in de buurt van het voetbalstadion op de campus van de universiteit. De universiteit raadt omwonenden en studenten aan om voor de zekerheid nog binnen te blijven. Het Kwaku-festival in Amsterdam-Zuidoost moet mogelijk eerder stoppen vanwege financiële problemen. De verhuurder van tenten wil zijn tenten eerder weghalen... als de organisatie niet voor morgenmiddag de rekening betaalt. Volgens de tentenverhuurder staat de organisatie van Kwaku nog voor anderhalve ton bij hem in het krijt. Het Kwaku-festival begon op 21 juli en duurt tot en met komend weekend. Het kampt al langer met financiële problemen. In Rome is een hennenplantage ontdekt in een tunnel van meer dan één kilometer lengte. De tunnel stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw en is nooit gebruikt. De marihuana-tunnel werd ontdekt toen er boven de grond tijdens de warme zomerdagen... een sterke wietgeur te ruiken was. De teler van de hennep, die een landbouwbedrijf op zijn naam heeft staan, is aangehouden. Het landbouwbedrijf was zijn dekmantel. In de tunnel is 340 kilo cannabis met een straatwaarde van 3 miljoen euro in beslag genomen. De opstandelingen in Syrië zeggen dat ze een piloot van de Syrische luchtmacht gevangen hebben genomen... In een video op YouTube zou de gegijzelde piloot te zien zijn. De rebellen zeggen dat ze het gevechtsvliegtuig vanmiddag hebben neergehaald. Hoe ze dat hebben gedaan is niet duidelijk. Over het algemeen zijn de opstandelingen licht bewapend. Volgens de Syrische staatstelevisie is het toestel als gevolg van technische problemen neergestort... en wist de piloot op tijd zijn schietstoel te gebruiken. In de YouTube-video zegt een lichtgewonde man dat hij door de opstandelingen goed wordt behandeld. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook hier en daar bewolkt. In het zuiden en zuidwesten kans op nevel of mist. Morgen zomers warm, het wordt 25 graden. In de loop van de dag kans op buien, mogelijk met onweer. Woensdag warmer, met temperaturen oplopend tot 30 graden. Dit was het NOS Journal. Werkt u al in de cloud?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 De Piratenpartij, opvallende nieuwkomer, staat nu op één zetel in de peilingen. Wij volgen die partij tot aan de verkiezingen van 12 september. Zometeen hoor je ze hier voor het eerst. En Erben Wennemars is net terug uit Londen. We kijken naar de mooiste momenten die hij daar beleefd heeft. En de jonge stroom van coureur Robin Freins. Hij komt uit. Hij is Nederlands grootste talent. race pas vier seizoenen en is al twee keer wereldkampioen geworden. Volgende stap Formule 1. Je hoort het hem zometeen zelf vertellen. En natuurlijk kan je ook meekijken in de studio. En dat kan via de webcam op radio1.nl. Today's Topics. En dan zie je hem weer zitten. de trotse strijder, Luc Kink, dagelijks weer te horen met zijn Today's Topics. En we beginnen dit nieuwe Today's Topics seizoen aan zee. De spelers van het Nederlands Elftal zijn daar samengekomen onder leiding van Louis van Gaal... om daar te trainen voor de oefenkraker tegen België. Ajan Robben had leffen en verscheen voor de micro. Is het voor jou gek om hier weer te staan? Nee, eigenlijk niet. <laughs> we zijn het wel gewend natuurlijk hier te komen, alleen... Uh... Ja, het is uh, een begin van een, uh, een nieuwe periode. Ja, en die nieuwe stad is nodig ook na een dramatisch verlopen EK... met nul punten uit drie wedstrijden en veel onderlinge ruzies. Ja, dat was natuurlijk, was natuurlijk allemaal waardeloos een drama en drama. Uh, Wat was het dat... meest waardeloos, afgezien van het resultaat? Nou, ik denk dat het uiteindelijk uh, gaat het uiteindelijk om het resultaat. Ja, een beetje een gekke vraag, Pet. Maar goed, Arjan weet ook wel dat er dingen zijn gebeurd... die in principe niet door de spreekwoordelijke beugel konden. Er zijn heel veel dingen... Dingen geweest die, die, die, die kunnen niet. Op het moment dat je succes wil hebben met een ploeg. Jongens, uh, wat? Uh, nou, nah, nee, ik ga daar nu niet meer te veel over in detail treden. Ik bedoel, Ja, ik bedoel, er is al genoeg over gezegd. En het hoeft echt niet elke keer te worden dat er om een eikel is. En een rundelaar. En een pannekoe met bedoelde. Er is al, is al <lacht> gewoon genoeg over geschreven. Ja, dat is ook geweest. We moeten het ook ons achter ons laten <lacht> je kan maar... dat. Want je zit met dezelfde <lacht> mensen toch vooral. Ja, heb je helemaal gelijk. Het. Ja, de tijd zal het leren. Woensdag speelt Nederland tegen België. Spannend. Van dat Nederlands voetbal is het maar een heel klein stapje naar het nieuwsberichtje over faillissementen. Het gaat namelijk. Goed met het aantal faillissementen. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er bijna 4.500 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Het aantal faillissementen is 30% hoger dan deze, dezelfde periode vorig jaar. Het waren er ook meer dan in 2009 toen de economie hard kromp. Vooral de bouwsector heeft het zwaar. Ja, de toename van het aantal faillissementen komt, heel simpel, omdat het geld op is. We merken nu dat veel bedrijven het heel erg moeilijk krijgen. Ook in 2009 liep het aantal faillissementen een fors op. Maar toen teerden heel veel bedrijven nog in op hun reserves en wisten het toch nog vol te houden. Nu het economisch weer wat minder gaat, hebben ze die reserves toch opgebruikt. Zit er geen vet op de botten meer. En ja, nu zien we heel veel bedrijven toch omverf gaan. Omverf. We gaan terug naar Noordwijk, want daar was het net zo gezellig. Dit keer iets minder vrolijk nieuws. Volgens de politie zouden zaterdagavond zo'n 100, 100 jongeren de hulpdiensten hebben gehinderd. Rond een uur of twee vond er een aanrijding plaats tussen een... Um...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 Uh, dat werd uh, heel erg bemoeilijkt door het publiek. Uh, er waren zelfs mensen in het publiek die het nodig vonden om aan het slachtoffer te gaan trekken. Nou, uiteindelijk bleef het bij licht gewonden, maar de chaos was het wel, zegt de politie. De aanwezige Noordwijkers hebben alleen een heel ander verhaal. Ik heb het scooterongeluk zien gebeuren en toen daarna, wat er toen is gebeurd. Um, Vervolgens stond iedereen gewoon hier eromheen allemaal en uh, de ambulance kwam aanrijden. Toen moest er één auto, die stond er nog voor, die moest keren. En toen kwam het ambulancepersoneel en verder zijn ze niet gehinderd. Het ambulancepersoneel is niet gehinderd, zeg jij? Niet gehinderd, echt niet. De vrienden van die jongen die op de grond lag, die begon aan hem te trekken. Dus het waren niet de omstanders die, be die begonnen, maar het waren gewoon zijn vrienden die hem mee wilden nemen. Ja, dat was ook nog het verhaal hè? van de, de is getrokken aan die jongen. Ja. Maar dat waren zijn vrienden. Ja. Dat waren gewoon zijn vrienden, ja. ja. Nou, mooi mooie kan het niet zijn, toch? Ja, zeggen, vrienden die je aan je trekken, Beter wordt het er gewoon niet? Dat is toch schitterend? Concluderend zou je kunnen zeggen dat er gewoon helemaal niets aan de hand was? Er is ook niet met flessen gegooid of wat dan ook. Er is zelfs geen geweld, echt gewoon rechtstreeks... dat een paar jongens of zo er tegenin gingen, helemaal niet? Nee, ja, het is een beetje, allemaal een beetje over het paard getild, om het zo maar te zeggen. Ja, al maar is een uitdrukking op een verkeerde oh. manier te gebruiken. Het is veel erger gemaakt dan dat het werkelijk was. Ik heb zelf niet gezien dat ze gehinderd werden... want ik stond de hele tijd stond ik hier, uh, hier op de stoep, vooraan. En ik heb niks te zien. Ja, ik weet niet. Ik vind het belachelijk in ieder geval. Jij zegt, de lezing van de politie klopt gewoon niet. Nee, ik vind van niet. En daar gaan we voor nummer 1 en nummer 2 naar Den Bosch. En in Den Bosch staat onze verslaggever ter plaatse. En onze verslaggever ter plaatse is vandaag Henry Stompschut. Henry, goedemiddag. Goedemiddag vanuit Den Bosch. We zijn hier in Den Bosch, waar de sporters, de Olympiërs, straks gehuldigd zullen worden. Ja, en dat is natuurlijk een logistieke uitdaging. Hoe los je dat beter op dan met de trein? Ze zijn begonnen natuurlijk in Londen en zijn vanuit de trein uh, in de trein naar uh, België gegaan. En van daaruit is dit de route. Om kwart over twee waren ze in Brussel, volgens de planning daarna in Mechelen, in Antwerpen Centraal, in Breda, rond half vier. Ja. En om drie minuten over vier zouden ze volgens het spoorboekje ja, ja. van de NS moeten aankomen. Ja, ja. Ze zouden dus eigenlijk kunnen zeggen dat de trein waarin de sporters zitten ditmaal het spoor heeft gevolgd om naar Nederland te komen. In de trein honderden sporters die bijkomen van vier jaar trainen en een toernooi van twee weken. We gaan een kijkje nemen in die trein waar de meeste sporters aan het slapen zijn of aan het rusten zijn. zijn, die een prestatie hebben geleverd, die vier jaar lang alles hebben gegeven en nu het avontuur van hun leven hebben afgesloten. Dat soort mensen, ja, daar, die kan je wel honderd vragen stellen natuurlijk. We gaan naar onze verslaggever Twan van Peperstraten in de trein. Twan, waar ben jij? Twan. We komen uit bij niet zomaar een paar mensen. Uh, we komen uit bij Jan. Jan, werkzaam voor de NS. Hoe laat rijden we nou ongeveer? Ja, goede vraag. Een trein vol met sporters, vol met atleten die alles uit zichzelf hebben gehaald. Een trein vol met vreugde en verdriet. Hoe hard kan een trein? Wij rijden nu uh, op de hoge snelheidslijn 300 km per uur. En dat heb ik uh, uitgerekend gisteravond. Vond ik wel een leuk, leuk weetje. Dat is uh, 8,5 keer sneller dan... Yusein Bolt op de 100 meter loopt en dat is 45 keer sneller dan Ranomi over de 100 meter vrije slag zwemt. Zo, nou Jan, flink jij lekker ja. een trein in het zwembad? Ik ben wel benieuwd wie erin aankomt. Maar uh, en wat ik ook even wil weten, hoe laat komen we ongeveer aan? Ah. Nou, over aan voorzienbare tijd. Ja, Jan was gisteren een beetje druk met het berekenen van aan hoe snel een trein de in de sint gaat. Ja, dat reischema is bij een bij in ongeveer ja. inderdaad. We gaan terug naar Henry Schutgraaf, onze verslaggever Henry, waar ben jij inmiddels? Ondertussen sta ik naast de burgemeester van Den Bosch en ook de vicevoorzitter van NOC en dat is geen toeval, denk ik, meneer Rompout, zoveel. Uh, nou, eigenlijk toch wel. Ja, jongens, doet er ook niet zo heel verschrikkelijk veel toe, uh, De trein. Komt hier eraan? Ja. ja. Het is uh, één minuut over vier, hij is te vroeg. Ik denk dat wij een stukje die kant op moeten lopen. Ik hoop dat dat met de camera ook lukt. Maar nou, we gaan het gewoon proberen. Dan vraag ik u nog heel even, weet u wat er zo meteen exact gaat gebeuren? Krijgen we ons zilver goud podium op in die volgorde? En nu gaat ze nu als eerste een hand geven. Oké, okay. veel plezier. Ja, nou, mooi. Hè? Toen werden de atleten dus onthaald, allemaal aan de hand van de burgemeester. En toen in één klap door naar het podium, waar ook onze verslaggever Henry ten naast staat. Henry, jij staat bij Jurandi Martina. <tieden> ja. Dat is Cor van de Geest. Meneer Van de Geest, deze mensen staan allemaal te juichen. U vindt het deze keer goed, toch? Ja, wat, wat deze keer goed? Wat bedoel je ermee? Nou uh, een beetje voorzichtig, Henry. Niemand zegt met Nou, u had, u had wat kritiek op juichen vooraf aan Olympische Spelen en juichen vooraf aan het EK. Ja, ja, ja. Dit mag, hè? Nee, dit is helemaal prima. Heel veel plezier, Waar weer in de gaten. Ja, is het maar voor de eigen veiligheid. Goed. Ik ga even kijken of ik bij Epke Zonderland kan komen. Ja. Die dus staat vlakbij mij. Leuk. Epke, wat ja. gebeurt er in jouw hotelkamer als een Nederlander goud wint? Bijvoorbeeld Ranomi. Sorry. Wat gebeurt er dan bij jou in de hotelkamer als een Nederlander goud wint? Ja. Wat gebeurt er in jouw hotelkamer als een Nederlander goud wint? Sorry. Wat gebeurt er dan bij jou in de hotelkamer als een Nederlander goud wint? Ja, springen. Ja, natuurlijk. Even uit het dak gaan. Ja, je bent toch al focus, maar ja, op zo'n moment dan ga je, dan ben je natuurlijk ook super blij. Ja. Laat je je nog extra motiveren, ook daardoor. krijg je extra adrenaline. Ja, zeker. Ja, ja, ja joh, wat jij wil. Hé, hey, het gaat beginnen. Ja, ik, uh... Je moet weg. De huldiging gaat beginnen. Ja, en op dat podium, net als gisteren tijdens de slotceremonie, alleen de grootste sterren. Bij ons Nikke Simon, Ali B en die laatste wil even wat zeggen. Winston, hey, please, Winston. Mag ik even? Mag ik even? Mag ik even? Hallo. Hallo kippenhok, mag ik even? Hé, hey, hou oh nou eens even lekker in je bek allemaal! Dames en heren, wij hebben onderweg een speciaal <laughs> lied geschreven uh, op het liedje van Ramses Shafi. Oh. Zing, vecht, bind, huil. Ja precies. <laughs> Wacht even, hey. even wachten. Ah, jongens, even opletten nou, dit is echt fucking belangrijk. Even oefenen met z'n allen, jongens. Even oefenen, het referentje, één keer oefenen met z'n allen. Even met het publiek, kom op. Mag ik, uh, muziek op mijn oortjes, muziek op mijn oortjes. Oh. muziek op de oortjes. Ja. Harder, harder muziek. Harder. Oh, ja. Yeah. Yeah. Ali, ik ben door de tijd. Ik zend uh, je liedje niet uit. Vind je het goed? Oké? Okay? Oké, okay. okay, later. Yo, yo. Dat was hem weer. Morgen weer een nieuwe. En dan gaat het niet over de Olympische Spelen. Behalve waarschijnlijk de huldigingen van de Olympische Spelen. <laughs> nou, Luc, je bent er weer. Ja. Goed om te horen. Dankjewel. je wel. Luc, The Mushroom Cloud was dat van Kijtman Orchestra. Tweede kamer inzicht. We gaan Den Haag enteren. <laughs> Ik denk, we laten hem gelijk horen. Dirk Poot van de Piratenpartij. Dit is uh, vanaf deze dag uh, je eigen tune. Hoe vind je hem? Ik vind hem mooi. Ja? Ja. Je gaat het nog vaker horen, want de sportzomer zit er misschien op... maar het verkiezingsgeweld uh, gaat natuurlijk volledig losbarsten de komende weken. En wij storten ons op de kleintjes. En de Piratenpartij is zo'n kleintje. Um, in de aanloop naar de verkiezingen gaan we jullie volgen hoe dat allemaal gaat. Hoe kom je tussen die groten terecht? Een nieuwkomer in de Kamer wellicht uh, met één zetel. Kunnen ja. we nu een beetje gaan uh, officieel gemelden? Maurice de Hond zegt dat. Ja. Hoe gaat het? Uh, ja, goed. Het is uh, drukke tijd, maar wel echt. Uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Dat, en zeker het feit dat Maurice de Hond ons nu. komt... Uh, hij kan de hele tijd tussen de ene en de twee zetels speelt. Dat is wel een heel goed teken. Het ziet eruit dat er echt gewoon wat meer draagvlak voor onze boodschap is dan dan twee jaar geleden. Ja. Mensen beginnen in de gaten te krijgen dat het belangrijk is. Ja, we hebben Maurice ook nog even gevraagd uh, hoe het precies zit. Hij heeft het inderdaad bevestigd. In ieder geval één zetel op dit moment, maar ook uh, het het soort kiezers op dit moment, opvallend, jonge kiezers... Uh, en om mensen die nog nooit eerder hebben gestemd. Ja. Dat is opvallend. Dat, uh, dat zie je in, in, uh, zag je in Duitsland ook. Dat, dat de Piratenpartij ook mensen weten aan te trekken... Die, uh, die op dat moment gewoon uh, eigenlijk de hoop in de politiek een beetje opgegeven hadden. Ja, want en de Piratenpartij, even voor de duidelijkheid... Uh, het is hier een partij, maar het is een beetje een beweging... die in meerdere landen gaande is, hè? Ja, ja inmiddels zitten we in meer dan uh, 70 landen zijn er Piratenpartijen. En die proberen ook zoveel mogelijk internationaal samen te werken, omdat de belangrijkste punten die willen bereiken, die moet je ook internationaal proberen te bereiken. Want als landje alleen, als jij zeg maar de auteursrecht wil gaan aanpassen of de octrooirecht wil gaan aanpassen, voor je de tweede sta je op de economische boycottlijst van de Verenigde Staten en, en is het over. Dus ja. dat moet je echt gewoon met een hele club landen tegelijkertijd doen. Ja, jullie zitten al volop in de campagneperiode. Uh, die is voor jullie al wat eerder begonnen. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar even in uh, even een paar woorden, want waar begon het? Uh, het begon op het moment dat het kabinet viel natuurlijk. Uh, nou, ik bedoel meer eigenlijk het gedachtegoed van de Piratenpartij. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, in 2006 is het in, in Zweden ontstaan. En het begon eigenlijk uit een denktank die zich zorgen maakte over het feit dat, dat in de Verenigde Staten. Plotseling, in de, de VS plotseling onder druk van de, de Verenigde Staten de wet werd aangepast. Zodat de jongens van de Pirate Bay vervolgd kunnen worden. Yes. En, omdat, en zodat ook de medicijnprijzen in Zweden verhoogd gingen worden. Ja. En toen kwam er een club mensen bij elkaar die zeggen, ja hoe moeten wij nou uh, in, in deze moderne tijd omgaan met zaken als auteursrecht en octrooirecht. die blijkbaar zo'n ontzettende lobby op de been kunnen brengen dat een parlement in één dag omvalt. Ja, nou goed, dan weten we even in welke hoek jullie zitten. Um, uh, jullie zijn ook een, niet een partij die zegt uh, door het midden... of links van het midden, of gematigd midden, et cetera, et cetera. Dat zijn even de punten. Hè. Patenten, octrooirecht, privacy, dat zijn de hoofdpunten. En de open overheid. En dus een open wij de overheid, overheid we kunnen controleren... en mee kunnen denken met de overheid. Je bent dan nieuw. Uh, dan denk je natuurlijk goed na... hoe kunnen we tussen het enorme aanbod van partijen dat al meedoet... Uh, een, een, een doelgroep kiezen? Hoe ziet die doelgroep eruit? Uh, ja, dat is heel natuurlijk, zeg maar, ook de doelgroep waar we uit voortgekomen zijn. Dus dat is, we noemen het de internetgeneratie. De mensen die, uh, die op het internet zijn opgegroeid, die, uh, die het internet kennen als een hele vrije omgeving. en die leeftijd? Laat, uh, hebben we een leeftijd. Uh, volgens Maurice de Hond. Uh, nee, maar heel wat, goed wat willen jullie? 30. Wat denk je? dat zijn de ah, mensen... ja, Ik bedoel, de, de, ik denk ook inderdaad. Onder de 30. Ja, ik ik, ik ben zelf 44. Ja. Ik, ik zit op het internet uh, sinds het in Nederland via eerst computer beschikbaar was. Dus wat dat betreft was ik een van Je de, bent de early adapters. Ja, ik ben ja. IT'er ook. Um, en je, je ziet dat we dat we op, op, op, op, bij studenten dat we goed scoren, uh, dat we ja de mensen die, die echt beseffen dat ze de hele dag ook op het internet uh, ofwel aan het werk zijn, ofwel zich daar aan het amuseren zijn, ofwel met hun vrienden communiceren, dat zijn de mensen die ook het meest opvalt wat er op het internet gebeurt ja. en zich er zorgen over maken. Um, dan moet je vervolgens piraten gaan verzamelen, zal ik het maar even zo noemen. Je moet namelijk als nieuwe partij moet je wel even een drempel over en ja. dat is een, een pittige uitdaging in vier uh, werkdagen. Ja, ja, je hebt één week en daarvan is de laatste dag eigenlijk is ook de dag dat je alles moet inleveren. Dus netto heb je vier werkdagen de tijd, midden in de vakantie, om die handtekeningen te verzamelen. En dat, en, dat zijn handtekeningen voor? Uh, dat mensen steunen dat jij met de Piratenpartij meedoet aan de verkiezingen. En dan ga dan jij niet in je, je autootje natuurlijk, want je doet het allemaal heel modern natuurlijk, uh, via de e-mail en dergelijke, ga ja, je dan uh, iedereen opporren op om vervolgens naar, naar, naar het stadhuis te gaan om, om, om daar zo'n briefje in te leveren. Ja, ja, dat wel. Maar uiteindelijk merk je ook dat, uh, zeker omdat het gewoon vakantietijd was... en heel veel mensen het niet waren... dat je in heel veel steden toch uh, echt naar die stad toe moet... om daar voor het gemeentehuis te gaan staan. Ja. Ja? ja, we hebben echt... Uh, ik bedoel, ik ben op woensdag ben ik naar, uh, naar Almere geweest. Uh, ik heb op donderdag heb ik toen, uh, in Dordrecht gestaan, donderd uh, Rotterdam gestaan. Donderdagmiddag stonden we in, uh, in Zeeland. En ja, dat is gewoon nodig om dat, om dat binnen... Het is echt een waanzinnige drempel die je over moet. Ja. En overal werden mensen die ons, die ons kwamen helpen. Maar je moet het toch wel echt binnen zien te halen. En dan, uh, dan moeten jullie nu nog beginnen eigenlijk. Want dat is het begin. Dat is de start. Dan ben je al moe. Uh, en dan begint nu de echte campagne pas. Uh, ja. de, de grote jongens met veel geld. Die staan al met uh, ronkende campagnes klaar. Ja, de oude politici hebben lekker drie weken in vakantie kunnen vieren... en lekker zich een beetje kunnen, kunnen opladen. Ja. Ja, en wij, zijn, wij sprinten gewoon door nu. Dus daar, daar zit ook wel, wij zijn er helemaal ingedraaid natuurlijk. Dus dat, dat is weer een voordeel. Je bent opgewarmd bedoel je? Ja. ja. maar toch, ik kan me ook wel voorstellen dat je een beetje moedeloos wordt. Dat je denkt, ja, dat kan ik toch Bedoel, Met uh, al onze goede bedoelingen kunnen wij niet tegen dat geweld op van de gevestigde partijen. Nou ja, aan Maurice de Hond zie je dat, dat het blijkbaar wel lukt. Dat, en het mooie ervan is dat je... we hebben nu niet alleen die ene zetel weer te pakken... maar je ziet ook dat onze standpunten... dat die uh, al heel snel gecopy aan het worden zijn... door de, door de andere partijen. Mm -hmm. Ik bedoel, dit weekend is, uh, is er echt heel veel te doen geweest... over de medicijnkosten met de farmapatenten. En je ziet gelijk dat andere partijen daar nu ook bovenop aan het springen zijn. Kijk, als je in de verkiezingsprogramma kijkt van die partijen... daar staat helemaal niks in over farmapatenten. Wij zijn de enigen die daar iets over gehad hebben. Maar het feit dat die andere clubs daar nu mee bezig zijn... ja, met één, twee zetels kan je het sowieso niet bereiken. Dus Ik zou Nee, nee, Ik niet, niet te, te vaak zeggen hoor, tijdens de campagne. Want als jij gaat zeggen dat jouw onderwerpen al worden overgenomen... door andere partijen, ben jij niet nodig? Uh, nou, dat doen ze onder dreiging van die, die zetels van ons. Maar je moet natuurlijk altijd zien als, we zo meteen, uh, als wij er niet in zouden zitten... dan denk ik dat die, uh, die punten ook weer heel snel in de, in de stilte verdwijnen... tot de volgende verkiezingen. Ja. En dat willen wij voorkomen. Wij willen zorgen dat wij dat echt in de Kamer kunnen gaan verdedigen. En iedereen die nu met ons meedoet, die gaan we er ook aan houden... als we straks in de Kamer zitten van... hé, hey, uh, jullie hebben toen dat en dat gezegd, kom maar door nu. Wij gaan jullie uitgebreid volgen de komende weken, dus dat wordt leuk. Um, uh, waar komt het geld eigenlijk vandaan? Want waar regel je dat dan zomaar op het laatste moment? Liefdewerk, oud papier. Het is echt wat bij de, de, de leden vandaan komt. Geen providers, mensen in de internetbusiness die, die jullie willen steunen met veel geld? Nee, als een provider luistert die interesse heeft, dan <laughs> is die van harte welkom. Ja, ja. Maar uh, we hebben wat dat betreft heel weinig sponsors... En wij hebben, een van onze punten is natuurlijk ook dat wij ons zo min mogelijk willen laten beïnvloeden door de lobbyisten. De politiek en lobbyisten willen een beetje uit elkaar gaan trekken. Dus in die zin ben je ook niet een hele interessante partij om te sponsoren. Omdat er heel weinig te halen valt qua invloed later. Onafhankelijk zeggen ze, de Piratenpartij. Dirk Poot, dankjewel voor je komst en we horen je nog uitgebreid de komende dagen. Heel leuk, bedankt. Eenmaal toch een visstik? Radio 1, BNN Today. Ja, um, Erben Wennemars is terug uit Londen. Zometeen vertelt hij over zijn Olympische avontuur... als verslaggever voor de Radio 1 Sportzomer. En wil je kijken hier in de studio, dan kan dat allemaal. Ga dan naar radio1.nl en klik op de webcam. Iedere maandagavond praten we in BNN Today met Erbe Wennemars. Bijzondere sportmomenten. Nou ja, op dit moment kun je het natuurlijk maar over één ding hebben. Dat zijn de Olympische Spelen. Erben, goedenavond. Goedenavond. Net terug uit Londen, ik hoor een zucht in je stem. Nou, ik ben ook wel een klein beetje moe aan het worden. Ik moet zeggen, het is zo ongelooflijk leuk, die Olympische Spelen, maar het is gewoon zo veel. En ik is heb dan... zoveel indruk mee meegemaakt, dus ik ben blij dat ik thuis ben. Ja, zijn het dan de feestjes en het Holland Heidekenhuis die je uitputten, <coughs> of is het echt het dagelijkse werk? Nee, het is echt het dagelijkse werk. Je, als je zoveel sporten ziet en zoveel verschillende dynamieken tuss tussen de verschillende sporten, en je reist heel veel en dan... Nou, het, dit zijn natuurlijk wel de momenten waar het echt om gaat. Hier hebben al die atleten zo lang naar, uh, naar toegeleefd. En dan die emoties die, die, die, die dan vrijkomen van uh, ja, de een wint en de ander die verliest. Nou, en als je daar dan zo dichtbij bent, ja, dan, dan, dan is dat geweldig. Maar, maar het kost ook veel energie. We gaan met jou kort uh, terugblikken op een paar mooie momenten van de Spelen aan de hand van uh, de radioreportages die jij hebt gemaakt daar. Ja. Uh, we beginnen met een fragment uit je reportage van zondag 29 juli. Het is alweer even geleden trouwens. Uh, ja. je, je zat met de ouders van uh, Marianne Vos op de tribune toen dochter Marianne goud won. En de vader van Marianne die ging compleet uit zijn dak. We doen heen hè? Ja ja, we moeten. Dus er blijven, dus blijven. We blijven. We blijven. We oh sorry. No, nee, no, nee no, nee no. nee no, hier is de vader te mogen sorry. Hé! Dankjewel komen jullie. Word doorgelopen. Word doorgelopen. We moeten er met spoed. Who's dit met you? Ah, <laughs> <laughs> uh. it's <laughs> uh, uh, uh, my dad, my brother and, uh, and a friend of mine. So they came. Ja, ja de, uh, Erben, die, die schreeuw ja. van die vader, wat horen we daar allemaal in? Ja, daar horen we heel veel in, want het was een hele leuke, leuke dag was dat. Want ik had smorgens afgesproken met, uh, met, met, met de ouders van Marianne om, om de wedstrijd te gaan volgen. En toen zaten we op, op de tribune en we hadden eerst gewoon heel veel lol, want uh, we, hadden, we waren helemaal niet voorbereid op slecht weer. We hadden gewoon een t-shirtje aan, maar het begon in één keer keihard te regenen. En toen, en, toen, en toen begon de zon te schijnen En toen begon het weer keihard te regenen. En we bleven daar maar zitten. Uh, en we hadden daar eigenlijk best wel... Het was, zag er best wel een beetje teurig uit. En toen, maar op een gegeven moment, nadat die wedstrijd tot zijn eind. En dan merk je in keer van, hé, hey, er gaat ook nog iets speciaals gebeuren. gebeuren. Er gaat gewoon, misschien gaat ze wel gewoon goud halen. Mm -hmm. En die, en die omslag die je dan ziet bij die ouders, ja, dat is echt iets heel moois, want ja, die mensen waren zo in spanning. Die, die waren zo in spanning. En dan die enorme ontlading die, die, die er achteraan aankomt je, je, je moet je voorstellen, wij zaten daar op de tribune. Ik zat samen, uh, mijn producer, die zat naast mij. De moeder van Marianne Vos zat op schoot bij mijn producer. En, en aan de andere kant zat, zat, zat, zat, zat dan die vader. En we zaten daar echt, echt boven op elkaar, want er was helemaal ge, ge, geen plek daar op, op, op die tribune. Ja. En dan maak je zo'n moment, mag je dan meemaken. En ja. dan, eerst, dat, eerst die ontlading, dat was fantastisch. Maar daarna had je zoiets van, ja, die, die, die, die vader wilde gewoon iets doen. Hij dacht van, ja, ik moet iets doen, ik, ik, ik moet iets doen. En in één keer had hij het, ik moet naar mijn dochter. En die man was niet meer tegen te houden. Dus, en ik rennen dan met mijn, uh, mijn NOS-microfoon uh, mic een keer achteraan. Want het was natuurlijk overal beveiliging. Maar op een gegeven moment, ja, één keer werd hij tegengehouden. Twee keer werd hij tegengehouden. Drie keer werd hij tegengehouden. En daarna dacht ik van: niemand houdt mij, houdt mij weer tegen. Leuk. Ik ga naar, naar mijn dochter toe. Ja. Nou, dus dat was. Uh, maar, dat, maar ik snapte het ook wel. Want het was gewoon: Weet je, het is. Je moet mens, er naartoe, ja. ja. En eigenlijk een hele rustige gewoon man, gewoon he? toch? Ja, het was een hele rustige, hele rustige man. Maar daar niet hoor. Daar absoluut niet. Dat was, dat was het feest. Er uh, was natuurlijk ook treurnis. Jij was ook met judoka ja. uh, Deks Elmond gaan kijken naar de wedstrijd van zijn broer Guillaume. Laten we even ja. luisteren. Er was één korte blik en hij zag je en dan keek hij, hij, hij keek meteen weer weg. Ja, ja. ja, even weten waar je zit en dan een beetje ongeveer waar het geluid vandaan gaat komen. hoor! Kom maar jongen! Kom maar Guillaume! Zijn mouw, heeft je mouw. Hé! Hé, door! Door Guillaume! Door! Hey! Ja. Veel geschreeuwd, ja. hielp niet. Nee, inderdaad, hielp niet. Maar dit, ook dit was, was wel weer een bijzonder moment. Want Dex had de dag ervoor, nog in 24 uur daarvoor... had hij zelf zijn Olympische droom eigenlijk... Ja, uh, die, die vaagde weg, want hij haalde, hij haalde, haalde die kwart, kwartfinale niet. Nee. Dus hij, hij moest eerst zijn eigen vlies verwerken. En dan ook, nou binnen een dag moest hij ook alweer zijn eigen broer aanmoedigen. Uh, en er zit dan zoveel in. En dan, daar, nou, ook zijn broer die haalt, haalt het dan, het, het dan ook niet. Maar hoe belangrijk het is voor hem om daar, daarbij aanwezig te zijn. En ik vroeg hem ook van, ja, uh, hè, want hij schreeuwt inderdaad heel hard. Maar... Hij hoort ook, hij hoort eigenlijk maar drie mensen. Dat is dus zijn broer, dat is Korg van de Geest en dat, dat, dat, is, dat is de coach. Ja. En zij beleven dat ook echt heel, helemaal samen. Ze beleven die wedstrijden gewoon samen. Dat, voor Dex is het belangrijk dat Guillaume er is. En Guillaume, voor Guillaume is het belangrijk dat Dex bij, bij, bij die wedstrijd aanwezig is. En jij was een topsporter, want je kent het natuurlijk: die spanning, ja. die emotie, die betrokkenheid ja. van ouders en zo. En zit je er gelijk een beetje onder die huid van die mensen? Volgens ja, Kijk, kijk is wel, uh, dat is wel het mooie van, van, van, van mijn, mijn positie. Ik, ik weet wat die sporters meemaken. En, maar ik ben er nu nog nu gewoon, gewoon als journalist. Maar ik, heb ook wel, uh, ik mag wel heel erg dicht, dichtbij komen. En dat, dat, dat realiseer ik. Ik moet ik wel dat dat iets, iets is wat, wat heel veel andere journalisten niet hebben. Kijk, ik mocht gewoon naast de ouders van, van Marianne Vos zitten. Ja. En ik mocht naast Dek zitten terwijl hij zijn broer, terwijl die broer uh, aan, aan het aanmoedigen was. Ik zat ook naast, uh, naast, naast de broer van, van, van, uh, van Epke, Epke Zonderland... Harrisonland tijdens zijn ja. Gouden Race... Ja, en dan zie ik het er zo dichtbij, dan zie je ook alles. En dan, zie, en dan voel je ook veel meer die spanning. Want je hoort. Kijk, kijk het is, wat, wat heb ik gedaan, dat vind ik fantastisch. Maar ja, ook al gaat hij vierkant of ja, ik vind alles fantastisch. Want ik vind het echt, echt alles wat hij doet, is bijna onmogelijk. Ja. Dus, dus, dus wij kunnen ook niet echt inschatten van hoe bijzonder het eigenlijk is. En als je dan naast iemand zit die hem zo van dichtbij meemaakt, en die leg je dan van tevoren even uit van hier en hier moet je, moet, je, moet, je op, moet je op letten. Dan beleef je zo'n wedstrijd gewoon veel, veel, veel intenser. Nog meer ouders. We gaan naar de ouders van Dorian van Rijsselbergen. Um, uh, uh, surfer, gouden medaille ja. al te pakken voordat de laatste races waren gevaren. Ja. Uh, jij bent toen met zijn ouders gaan kijken... waarin hij dus uh, uiteindelijk die gouden plak binnenhaalde. Moeder van Dorian. Ja? Nog in de keuken. We zijn al begonnen. Ja, maar ik heb wel gehoord hoe dat is begonnen, hoor. Ja? Ja, dat ging goed volgens mij. Hij lag ja. bij de voorste uh, paar en... Ik hoor dat het goed gaat, maar hier moet het ook allemaal even opgeruimd worden. De dus stew staat in de oven, dan moet ik even hier roeren. En als het dat klaar is, dan loop ik weer even naar buiten. Dan leg ik mijn oor te horen. dan kijk ik even naar mijn man of alles wel goed gaat. En dan gaat ze weer. Oh, dat is, het is een feestje, joh, niet? Oh, echt, het, is toch, het is echt, ik ben echt heel enthousiast, hoor. Dankjewel. wel. Oh. Jeetje, Mina... We hebben Dorian's over daar. Ah, oh, oh, ik sta gewoon te huilen. <laughs> ja, shit. Ja, Erwin, wat, wat gebeurde yeah. daar, want ik bedoel, het ging over lekker babbelen in de keuken en in één keer tranen. Ja, nee, want ik, ik, ik zat natuurlijk al anderhalve week zat ik in Londen. En anderhalf week in Londen zat je. Dan zit je in die hectiek van die Olympische Spelen. Dan, dan zit je de hele tijd. De helft van de tijd zit je gewoon onder de grond. Of zit je gewoon in de metro. Van de, van de ene locatie naar de andere locatie, locatie te rennen. En je zit daar in een enorme hectiek. Maar we zijn dus één dag zijn we naar Weymouth gegaan. Naar het zeilen. En dat was vier uur reizen. En dat kwam in één keer in een soort van Zuid-Frankrijk. Ja, een soort van Zuid een hele, andere, hele andere dynamiek. En die, die zeilers die hebben daar al drie jaar lang woningen. Die daar eigenlijk al. Mm -hmm. En die ouders die hebben daar, die zitten daar drie weken lang in een bed and breakfast. En dat zit dat, dus dat, dat, dat bijna echt helemaal een, een familiaar gevoel, is dat. En ik voelde daar zoveel warmte daar. En ik dacht, ik begrijp ook, volgens mij is het natuurlijk een gevoelsport. En je moet natuurlijk de, de wind voelen. Je moet, moet de, wind, de wind kunnen lezen. En ja, de, en de, dat, dat voelde, voelde ik daar zo extreem. Ik weet, jezus, we zitten hier zo in Londen elkaar helemaal gek te maken. Maar deze sport is ook een absolute topsport. Hier worden ook gouden medailles gegeven. Maar andere dingen zijn hier belangrijk. En ik, ik vond het ook heel fijn dat ik daar juist een, keer, een keertje bij moest bij ja. bij zijn. Want die moeder keek dus helemaal niet naar, naar, naar, de, naar de wedstrijd. Nee, want ja, je kunt ook überhaupt niks van die hele wedstrijd zien. Ja, je, ziet, je ziet er een paar Deze van die mensen, stipjes, ja. een paar stipjes. Maar die vader die heeft dan zo'n prachtige verrekijker. Die, die kijkt dan door die verrekijker. En zijn broer die was, er, was er ook bij aanwezig. Die vertelde ook precies wat er, wat er allemaal gaande was. Maar die moeder die lette helemaal niet op, op wat, wat, wat er gebeurde. Die, die, die lette alleen maar op de, op de uitdrukkingen van de, van de vader en van de broer... en, en hoe zij in die wedstrijd zaten. Uh, en dat, dat, dat, dat, was een, dat was een fantastisch moment. En in één keer, want wat, wat we ook meemaakten daar... Ja, ja nog even gewoon, kort hoor, want we hebben ook nog nieuws zo meteen. Ja, er, ja, laatste we gingen één van de negen races kijken. Maar dat was toevallig, dat was het net in één keer de onverwachte de race... waarop die gewoon goud haalde. Nou, dat was fantastisch. Ja. Gewoon fantastisch. Erben Wennemars zit nog na te genieten op de bank, hè, thuis, hè, toch? Ja, thuis. Ja, ja prachtig. Erben, we hebben flink van je genoten afgelopen weken. Neem even rust. Uh, en tot slot, uh, antwoord in één woord, winterspelen of zomerspelen? Ja, zomerspelen. Dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. Met jouw boot. Bij een universiteit in de Amerikaanse staat Texas... zijn bij een schietpartij gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn twee politiemensen, zegt een politiewoordvoerder op CNN... Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De schutter is aangehouden. Hij bevond zich in de buurt van het voetbalstadion op de campus van de universiteit. Zo direct meer hierover in BNN Today. De politie in Twente is de dag voor een dodelijke steekpartij in Haaksbergen... gewaarschuwd voor de man die nu vastzit als verdachte. Iemand die zich zorgen maakte over de 36-jarige Haaksberger, meldde zich donderdag op het politiebureau. De melder was niet het slachtoffer van de steekpartij, een 35-jarige vrouw.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 En de opstandelingen in Syrië zeggen dat ze een piloot van de Syrische luchtmacht gevangen hebben genomen. In een video op YouTube zou de gegijzelde piloot te zien zijn. Hij is lichtgewond en zegt dat hij door de opstandelingen goed wordt behandeld. Volgens de Syrische staatstelevisie is het toestel door technische problemen neergestort. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Winfried Bayens. Ja, je hoort het net al in het nieuws. Op het uh, terrein van een universiteit in Texas heeft een man in het weg om zich heen geschoten. Uh, Michiel Vos is onze man in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Wat weet jij? Twee politieagenten en één gewone burger zijn gewond geraakt. Het is onduidelijk of ze ook zijn uh, gedood, maar waarschijnlijk niet. Uh, en de man is, de schutter zelf, is gepakt op dit moment. Dus die zit nu al vast. En dat gaat ons wat meer inzicht geven in het waarom, het motief, als dat er al is of de man zeg maar, al dan niet zeg maar, gestoord was. En of hij natuurlijk, altijd een grote vraag in Amerika... of hij zeg maar, legaal aan die wapens is gekomen... of het wapen in ieder geval dat hij heeft gebruikt of niet. Ja. Is al duidelijk of het gevaar volledig geweken is? De dader is gepakt, iedereen kan weer veilig rondlopen? Ja, zoals in... Al, meestal in dit soort zaken zijn er altijd berichten over meerdere schutters. Hier waren de berichten in het begin dat er maar één schutter was. We hopen dat dat zo blijft. Dat is nooit helemaal duidelijk, want in het begin is er altijd veel chaos. En dan krijg je altijd meerdere berichten van mensen... Die meerdere verschillende telefoonnummers, al dan niet 911, het alarmnummer bellen en zeggen er is een schutter. En op een gegeven moment bestaat het beeld dat er meerdere schutters zijn, maar dat is niet altijd het geval. Nee. Op dit moment is er waarschijnlijk één schutter geweest en die zit dus vast. Twee politieagenten en één gewone burger gewond. Wel weer de zoveelste schietpartij korte tijd in de Verenigde Staten. Um, ik neem aan dat, dat daar ook veel over gesproken wordt hoe dat komt. Ja, er is iets heel geks aan de hand. Over elke schietpartij, of die nou groot of klein is... of die binnenshuis, waarschijnlijk zoals deze, plaatsvindt... of op een universiteit. Want dit was wel bij de universiteit... maar waarschijnlijk niet op de universiteit. Over elke schietpartij wordt nu groot uitgehaald in de media. Elke schietpartij is nieuws... immers na de schietpartijen in de Sick Temple... en natuurlijk op, uh, in de bioscoop, hè, de Dark Knight Rises in Colorado. Maar wat er niet gebeurt is een discussie, een bredere discussie... al dan niet politiek, over wapenbezit. Over het second amendment, hè, wat het wapenbezit zeg maar, veilig stelt... voor de gewone burger. Over wie je wel wapens mag hebben en wie niet. Over lijsten, over psychische uh, lijsten met achtergronden... met checks en al dat soort dingen. Daar heb je geen discussie over in dit verkiezingsjaar... omdat beide presidentiële kandidaten in ieder geval... en ook veel senatoren en huisleden daar geen zin in hebben. Die vinden dat een te politiek gescante discussie... om die nu te gaan voeren over hoe we wellicht wapenbezit aan banden kunnen leggen of hoe we ook in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat niet zomaar iedereen een wapen heeft, et cetera. Die discussie is er niet. Er is alleen wel veel nieuws de hele tijd omdat alles in een patroon lijkt te passen. Hè. We hebben nu Colorado gehad, we hadden Wisconsin, de Sick Temple en nu dus weer dit. En dan natuurlijk overmorgen hebben we weer iets anders. Dat past allemaal in de copycat-cultuur van, we hebben nu opeens een golf aan schietpartijen, maar een stilte op debatterrein. Michael Vos, dankjewel. En mocht er nog meer uh, nieuws binnenkomen, dan uh, ze komen we natuurlijk ook weer snel bij je terug. Dankjewel. BNN Today. <coughs> Winfried Beyens. De druk Ibogaïne dan. Als je het kent en ooit gebruikt hebt... dan weet je dat het de meest intense hallucinaties oplevert... en weet je ook hoe heftig de trip is. En het is niet zomaar iets wat je op een willekeurig feestje uitprobeert. Heftig, maar er zijn al lange tijd verhalen... dat je er ook drugsverslaafden mee kan laten afkikken. Alleen, die methode is niet omstreden. Uh, onomstreden moet ik natuurlijk zeggen. En Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... wil men nu gaan onderzoeken wat er waar is van de verhalen over deze druk. Een van de onderzoekers die daarbij betrokken is... is uh, psychiater Toon van Ooster. Goedenavond. Goedenavond. Um, even toch maar, want niet iedereen kent het. Toen ik het hoorde dacht ik ook, oké, okay, ibogaïne, wat is het precies? Nou, misschien moet ik even corrigeren. Ik ben niet een onderzoeker van de Radboud Universiteit. Ik ben psychiater bij Iriszorg. Kijk, dat is uh, goed dat we dat even weten. Hierbij gecorrigeerd, excuus. Dan uh, toch maar naar de drugs. Ibogaïne. Uh, uw vraag was? Nou, wat het is. Ibogaïne is uh, de, het, het, uh, een stof die uit een plantenwortel gehaald wordt eh, die in Afrika groeit. En wat doet het? Uh, wat voor effect levert het op? Nou, u beschreef het uh, prima. Het, het heeft een uh, hallucinerende werking. En uh, wat beschreven is en ook in dieren experimenten onderzocht is, dat het uh, ook een, een werking zou hebben uh, tegen het verlangen naar drugs. Um, dat klinkt nog heel voorzichtig, hè? zoals u het zegt. Want dat zijn verhalen. Is daar al iets van bekend dat het echt ook werkt? Nou, wat bekend is, dat het werkt op dieren. Mm -hmm. Wat verder bekend is uit verhalen, en dat zijn niet alleen maar uh, Indiane-verhalen, maar het zijn ook verhalen van collega's uit uh, bijvoorbeeld de sint kitts eilanden en uit Mexico... Mm -hmm. ...die we gesproken hebben op een congres in Barcelona twee jaar geleden... ...en uh, die vertellen dat het in ieder geval een prima middel is om af te kicken. Alleen wat zij verzuimd hebben te doen, en dat willen wij wel gaan doen... ...als het allemaal gaat lukken om dat onderzoek uh, op een goede manier tot stand te brengen... Dan uh, willen we die mensen wat langer gaan volgen en dan drie maanden tot een jaar gaan volgen om te kijken wat er vervolgens gebeurt als je ze goed begeleidt. Want ik begrijp dat er zelfs mensen zijn die twintig jaar al uh, hevig drugsverslaafd zijn en dan vervolgens kunnen afkicken alleen maar met behulp van dit middel. Ja, ja nou dat zijn dus de verhalen die niet gestaafd zijn door wetenschap en daar, daar willen wij iets aan doen aan het laatste. Niet alleen positieve verhalen over uh, dit middel. Uh, onlangs is er ook een vrouw die uh, verslaafde met ibogaine behandelde aangehouden. Want um, ze wordt verdacht van doodslag. Een van haar patiënten liep de A2 op en is uh, overreden door een auto. Ja. Um, daarnaast een andere patiënt raakte tijdelijk in coma. Um, ja. Dat is natuurlijk wel behoorlijk uh, angstaanjagend. Nou ja, bij de, onderzoek, bij de subsidieaanvraag voor het onderzoek hebben uh, heb wij twee dingen geschreven. Eén is uh, wat ik zojuist vertelde. En het andere is wat u zojuist vertelde. Mm -hmm. Eh, dat is namelijk dat het middel wordt gebruikt in allerlei circuits en eh, de, eh, wij weten dat het gevaarlijk is en we, dat willen we ook heel goed vaststellen. Zodat we kunnen zeggen van jongens gebruik dit alstublieft niet zonder strikte medische begeleiding want het kan gevaarlijk zijn. En uh, ervoor zorgen dat mensen ook niet weg kunnen, lijkt me ook handig in dit ja, geval. Ja, nee, als wij, als, zoals wij be, dat onderzoek beogen, dan zorgen wij voor 24 uur bewaking... ...zowel aan een hartmonitor als zodanig uh, dat mensen niet zomaar weg kunnen lopen. Waar haalt u de mensen eigenlijk vandaan uh, om dit uh, te onderzoeken? Nou, ik, zoals ik al zei, ik werk bij Iris Zorg Verslavingszorginstelling... ...en er zijn nog wat mensen die zo ernstig verslaafd zijn... ...dat zij wel ook op zoek zijn naar een oplossing... En uh, ik denk dat onder die mensen uh, dat het niet zo moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden... die uh, graag uh, meewerken aan een dergelijk onderzoek... in de hoop uh, de wetenschap iets verder te brengen en zichzelf ook. Ja, en die kennen die verhalen natuurlijk ook. Ja, ja, ja Nee, het wordt nu dus zomaar gebruikt zonder goede begeleiding. En, en wij willen dat wat anders doen. Toon van Oosteren, dank u wel. Um, nog even één laatste vraag. ibogaine, uh, het is legaal, hè? Het is een stof die niet verboden is in Nederland, maar er zijn een heleboel stoffen die niet verboden zijn, die heel erg gevaarlijk zijn. En ik wil niet zeggen dat dit heel erg gevaarlijk is, maar zonder medische begeleiding is het niet verantwoord om het te nemen. van Oosteren, zo gauw er weer wat meer bekend is, dan horen we dat. Dank u wel. Graag gedaan. Zijn het. De mannen van Alabama Shakes. Hold on. BNN Today. Winfried Baijens. Hij race pas vier seizoenen in auto's. Maar nu al hengelen de Formule 1-teams naar zijn diensten. Nederlands supertalent Robin Vrijns. Um, straks dus op het podium tussen Lewis Hamilton en uh, Sebastian Vettel. Ja, mag ik het zeggen? Nou, ik hoop het. Ja, ziet dat al voor je? Ja, nog niet helemaal. Maar hopelijk komt dat binnenkort wel. Ja, maar het zit dichtbij, hè? Ja, het komt steeds korter bij, inderdaad. En uh, ja, misschien is het, het voorjaar of het jaar daarna. Dus we uh, moeten nog steeds hard werken om dat te kunnen bereiken. Robin Freijn zit hier, onze belofte in uh, de racewereld. Uh, komt uit Limburg, dat kun je een klein beetje horen, woont nu in België. Ja. En uh, hoe lang is rijden hier naartoe voor een normaal mens als ik? Oh, een normaal mens. Um, Die gewoon netjes uh, ja, de snelheid ja. houden. Ongeveer 2,5 uur, zoiets. Ja, ik kom voor een mond af. Ja, Hoe Want... lang denk jij je erover? Uh, anderhalf uur. Ja, echt? Ja. Hè? Dus je doet een aantal uur eraf? Of heb nee, nee, nee, nee. tweeënhalf twee, uur van Maastricht en ik kom voor een monddag. Oh, dus, oké, okay, uh... okay. ik denk al, Dan heb je al flink doorgegaan. Maar jij houdt je wel aan de regels, dat ja, wil ja, ik eigenlijk altijd, even Oké. Okay. Um, uh, multitasken, we hebben natuurlijk even research gedaan. Multitasken is jouw grootste talent, wordt door velen gezegd. Uh, nou weet ik niet zo heel veel van autoracen, maar hoezo hmm. is multitasken heel belangrijk? Um, ja, als je, als je zelf aan het rijden bent... Heel de piloten zelf, die hebben 100% nodig om te concentreren wat ze aan het doen zijn en ja. het rijden zelf. En uh, in de wedstrijd kan ik goed nadenken um, hoe ik iemand ga inhalen, op een verkeerde been kan zetten en wat dan allemaal ook. En ik kan ook met het team discussiëren wat we gaan doen, wat voor een strategie. Bijvoorbeeld een zondag is een pitstop wedstrijd. Ja. Dus moeten we moeten goed kijken wanneer we die pitstop gaan doen. En van toen dingen. Dus ik kan gewoon normaal praten als ik in de auto aan het rijden ben. Ja. En dat is vrijwel mijn sterkste punt. Ik kan okay, gewoon doorstaan. Dus Neem ons even mee achter het stuur. Want uh, kijk, we weten heus wel dat het allemaal wat ingewikkelder is. Maar eigenlijk mm. is het sturen en gas geven en rijden. Maar wat gebeurt er dan nog meer achter het stuur? Zit nog iemand in je oor te tetteren, dus? De, ook ja. Um, ja, wat gebeurt meer als je in een groep zit dan uh, ja, als je een fout maakt. Of liever je je direct in één positie of twee posities. Uh -huh. Dus dat is wel, uh, wel belangrijk zo, maar het is zo'n hoog niveau. Je kunt het geen permitteren anders uh, lig je daarnaast. Of Snelle beslissingen nemen, daar gaat het ja, op om. Ja, heel snel. En daar ben jij goed in. Ja, want uh, het is niet over langzaam baan want we zijn ongeveer even snel als Formule 1. Ja, dat is de, de Renault 3.5 raceklasse. Auto's zien er ongeveer hetzelfde uit als ja. de Formule 1 auto's. Althans, voor mij uh, hm. rijden ze ook hetzelfde. Voelt het hetzelfde? Uh, ik heb laatst die Formule 1 uh, gereden met Red Bull. Ja, Natuurlijk is die Formule 1 altijd sneller en uh, precies comfortabel om je te rijden. Want die dempers en zo die zijn een stuk duurder als wat wij rijden. Ja. Dat zijn gewoon standaard dampers. Maar dat was een demonstratierit hè, voor Red Bull. Ja, ja. Sebastian. En zijn auto was het ja. waar jij mocht rijden? Van 2010 was dat. Ja, dan werd hij wereldkampioen in. Jij ja. mocht erin zitten. Is dat dan nog een spannend moment voor een coureur? Of denk je na? Nou, ach, auto's ja. auto. Ja, natuurlijk is dat wel een spannend moment, maar je gaat er naartoe... ...want ik heb die, die demo ongeveer wel uh, gewonnen... ...omdat ik alleen niet van de kampioenschap sta in het midden van het seizoen. Ja. Dat is het begin van het seizoen gezegd geworden... Ja. En zo doen de ik in die Flino terechtgekomen. Maar ik ga naar... Dat was in Moskou toen. Ik ga naar Moskou toe om eigenlijk de race te winnen in de World Series. Niet om uh, mijn Flino te rijden. Nou, Oké, okay, maar goed. Nou, toch eventjes. Uh, je bent uh, nog niet zo heel oud. Uh, jongensdroom is nog, uh, die zit nog achter ja. in je hoofd. Weet je. Ja. je bent heel professioneel nu, dat snap ik. Maar toch moet het toch even bijzonder zijn als je in zo'n wereldkampioenwagen stapt. Dat is zeker bijzonder, ja. ja. Zeker. En was het veel anders? Um, ik had het erger verwacht. Ik had het veel erger verwacht. Ja. In, de erger in de zin van fysiek, dat je echt naar 1000 echt heel uh, moe begon te worden. Maar dat viel allemaal mee. Ja, Wat, wat ik al zei, die, die World Series auto is al een hele pittige auto. In de zin van uh, ja, snelheid, want wij rijden dezelfde tijd in de kwalificatie dan, uh, de, dan de familie in de wedstrijden. moet je met meer benzine rijden en alles. Dus uh, ik had de stap in principe groter verwacht. Maar het viel allemaal mee. En dat zijn krachten die op je lichaam werken en daarom word je zo moe toch? Ja, dat zijn die G's. Die moet je allemaal tegenhouden. Dus uh, wij hebben nu 4,5 G te verduren. Vooral bij het remmen. En ook de snelle bochten natuurlijk. Um, je staat uh, eerste. Uh, uh, dat zei je al. En daarom krijg je dan volgens aanbieding van uh, Red Bull bijvoorbeeld. Maar uh, die beginnen dan te hengelen. En die denken, hey, wil je niet bij ons komen rijden? Ja, dat is al drie jaar geleden. Ja. ja en Drie jaar en twee jaar geleden zijn ze me toegekomen. Um, ja, die wonen mij in het lente dat lenteprogramma. Dat junior team van Red Bull. Hogen uh -huh. ze mee hebben. Maar ik heb het niet gedaan. Puur in de zin dat de manier waarop ze werken. niet echt naar mijn zin is. Oh nee? Nee. Maar ik zou zeggen: uh, doe het. Maar ja, is Inderdaad, dat zou iedereen uh, zeggen. Ik bedoel, als je naar buitenkant uh, bekijkt, is alles rooskleurig. Maar als je er eenmaal in zit, is het niet zo rooskleurig. Uh, niet meer. Dus uh, ja, het is een keiharde wereld. En uh, ja. Je moet kapien worden, de druk zit zo hoog bij Red Bull daar. en Je hebt geen, geen keuze in teams en je hebt de mensen om je heen, de kun je ook niet kiezen. Maar, daar... want waar ben je dan bang voor als je daar binnenkomt en je presteert? Niet gelijk heel goed dat je er dan weer uit ligt en niemand ja. nog je naam weet. Ja, wat bijvoorbeeld met Williamson gebeurt dit jaar. Die rijdt nu, uh, of ja, nu niet meer, maar die heeft Wilson gereden. Mm -hmm. En die was vorig jaar het talent van Engeland, zoals ze zeiden. En die reed het jaar Wilson en die is gewoon eruit gekeken in het midden van het seizoen. Dat was hij goed genoeg? Waar komt dit verstand vandaan dat je denkt: ik grijp niet gelijk naar de pot goud, ik wacht nog eventjes? Um, nee, nou, ik wil die keuze zelf maken. Ik moet me prettig voelen in het team. En dat vond ik heel erg belangrijk. Maar dat is toch, dan moet toch iemand dit influisteren? Of weet je, dit, komt dit van nature? Nee, dat fluistert niemand in. Nee. Nee? Ik ga naar een team. Eigenwijs dus? Ja, eigenwijs in de zin van: ik moet me goed voelen bij iemand. Ja, dat wel. Nou, het levert ook wat op, want vervolgens uh, staat Ferrari aan de deur. Ja, Rijf, uh, wel, ja, vind me wel interessant. Zo Bianchi die rijdt ook dit jaar mee en die staat derde in de kampioenschap En die is ondertussen al 24 en ik ben uh, net 21 geworden. Mm -hmm. En die houdt mij zo wel in de gaten. Maar uh, of er echt concreet uh, interesse is, dat weet ik niet. Daar moet ik niet echt mee bezig. Maar hoe gaat dat? Want uh, bij de sport heb je allemaal van die agenten die, die gaan shoppen voor je. Weet je. Dat is echt gewoon mm -hmm. een hele industrie. Een letterlijke markt die op een gegeven moment ook sluit. Hoe gaat het bij jou? Word je dan gebeld of hoor je dat van iemand dat je in de gaten wordt gehouden? Nee, ik heb een manager die die telefoon wel uh, veel oppakt daar. Um, ja, die belt met iedereen. Die veel contact in de Formule 1 wereld. Die gaat naar familie 1 wedstrijd toe. Ik niet. Ik ga alleen naar die World wat toe en ik doe daar mijn ding en ik ga terug naar huis. En ik wil ook voor de rest niet heel veel weten. Want dan maak je, je koppelt je maar gekker en gekker en dan ga je misschien sommige dingen doen. Ja. Want iedereen vraagt er natuurlijk ook de hele tijd naar. Want het is die ene stap die niet ja. veel Nederlandse coureurs ja. hebben kunnen maken in het verleden. En het heeft toch vaak te maken met geld, toch? Is van levensbelang in de ja. Formule 1. Ja, klopt. Eerst even bij jou beginnen. Want als je het allemaal eigen geld hebt, dan is het goed. Ben je een groot verdiener inmiddels? Ik verdien 0 euro. Ah, <laughs> Dan heb je misschien toch de verkeerde manager, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee. Je verdient pas geld als je of in het 1 zit... of uh, DTM of Le Mans series. De rest moet je al betalen voor te kunnen rijden. Nu, aangezien uh, ik in principe geen geld heb... Uh, ik ben zo ver gekomen door mijn talent. Ja. Want ik ben vorig jaar bij Formule Renault no 2 liter geworden... En zodoende, als ik kapoen werd, dan kreeg ik een half miljoen van Renault... om door te kunnen stromen bij de World Series. Ja. Als ik dat geld niet had gewonnen vorig jaar, dan had ik dit al moeten stoppen. Hm. Nou, is geen vetpot. Nee, voor zo'n jaartje bij de World Series dat, uh, ben je snel uh, 8, 8 ton kwijt. Nou, als er iemand zit te luisteren, denkt, ik, ik wil het ook wel proberen. Die <laughs> denkt nu ook wel, laat maar zitten, toch? Ja. Is Dat is nog niet eens de Formule 1. En dan gaan we nu de stap naar de Formule 1 maken. Uh, dan moet je echt grotere geld hebben van sponsors. Heb je die dan al? Nee, ik heb nog geen sponsor en ik heb ze wel nodig. Ja, en hoeveel geld gaat het dan om? Bijvoorbeeld, wat is een startbedrag? Ja, bij Formule 1, de, de laatste drie teams, heb je HRT, Marusia en Lotus. Daar moet je betalen voor uh, in te mogen stappen. Mm -hmm. En uh, ja, die, uh, die vragen wel eens gauw uh, 7, 8 miljoen voor een jaartje mee te rijden. <laughs> Ongelooflijk. En is er in Nederland, want het gaat natuurlijk niet zo heel goed met de economie, zijn er nog wel bedrijven die dat willen doen bijvoorbeeld? Ja, we zijn aan het zoeken, maar uh, er is nu economische crisis nog steeds, dus het uh, is dus heel moeilijk om iets te vinden. Maar we zijn al aan, uh, aan het werken. En de grootste sponsor die zit dichtbij je, uh, althans in jouw omgeving, dat is je vader zo'n beetje. Ja, ja. Hoe ja, ver dat... gaat dat? dat is, is, uh, maakt hij jouw carrière? Ja zeker, hij heeft me zeker geholpen, want uh, als ik het eerste jaar familie BMW en uh, het tweede jaar familie BW niet had kunnen rijden, was ik ook niet zo ver geweest. Ik bedoel, daarna ben ik zo ver gekomen puur alleen om talent. Want als je, als je dan in de middenmoot rijdt, dan betaal je de, in principe de jackpot voor het, weer het jaar daarna te kunnen rijden. Ja. En als, als ik kort kampioen, dan wil iedereen me hebben van ja, goede piloot, die rijdt van voor en mee en zodoende ben ik door kunnen stromen. Want we hoorden net eventjes Erben um, uh, Wendenmars praten over zijn reportages die hij maakte met de ouders van uh, topsporters op de Olympische Spelen. Dan merk je maar hoe belangrijk het is dat je, dat je zo'n omgeving hebt die je tot in den treuren steunen, ook als het elke keer niet goed gaat. Is het bij iedereen zo goed uh, in de familie? Vindt iedereen dat een goed idee? Ja, een goed idee uh, niet. Mijn moeder wil liever tot ik stop. Het is een gevaarlijke sport en... Uh... Ja, toen de eerste keer familie B&W reed... toen stond die auto al in brand. Dat was niet mijn fout, maar dat was iets... Uh, een lekkage, een woelie of wat dan ook. Dus ze was niet heel blij mee. En ze zei direct van mij van, ja, stop er maar mee. Maar ja, kijk, uh, ik vind dat natuurlijk geweldig om te doen. En dus toen was het mijn hobby nog. Nu is het zo van mijn werk. Maar uh, natuurlijk uh, steunt mijn familie uh, door en door. Ja. Wat zeg je dan nu tegen moeder als je weer gaat? Of kijkt ze gewoon eventjes de andere kant op? Nee, ik zeg altijd, uh, ik doe wel voorzichtig. ja. Ik denk dat de moeders daar niet tevreden mee zijn, toch? Over het algemeen. Hey, en, uh, want je zegt wel, je bent hier professioneel mee bezig. Dus je doet niks anders. Je verdient 0 euro. Mm -hmm. Ja, Dan is dus die Formule 1 echt de enige reden... waarvoor je dat allemaal opbrengt ja. op ja. dit moment. Ja, dat klopt. En wat als het dan niet lukt? Is, kan dat? Zeker kan dat. Dan moet je, zoals ik al zei... in DTM terechtkomen van de Mons Series. Dan zijn er wel meer plaatsen. Maar voor in het centrum dat je en dan houdt het op. Ja, en, uh, want nu ben je 21, uh, wat, is er, wat is er dan? Is er dan nog een alternatief in het leven of is, er, is het dan mislukt? Ja, familie is, is, is het doel van mij. En uh, als ik niet in de familie kom, is het uh, mislukt, ja. Wanneer gaan we jou zien in de Formule 1 voorspelling? Mart Smeetsi zegt dan altijd dat je het in potlood opschrijft. Uh, ja, ik... ik... Ik ben eigenlijk aan het concentreren om dit jaar goed te rijden. Ik sta nu wel alleen van de kampioenschappen, maar dat kan een van de jaar anders zijn. Dus ik wil eigenlijk. Ja, dat... je wordt er wordt nummer maar één dit jaar. Dat beslissen we gewoon eventjes. Ja, dan... volgend jaar over. Dat kan. Je weet niet hoe het gaat. Robin Freins, dankjewel. Heel veel succes. En zeg maar tegen je moeder dat het allemaal goed komt. Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Was dat met Big Big World? Bnm Today, Winfried Biehens. Tijd voor het laatste woord en dat is vanavond voor de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Ik vond het een beetje genant om te zien hoe er bij de Olympische Spelen niet alleen strijd tussen sporters was, maar ook tussen bestuurders over wie sporters mocht huldigen. Ranomi Jojo heeft in de stad Groningen haar A-diploma behaald... maar ook leren wedstrijd zwemmen. En toch gaan we haar vrijdag huldigen in haar geboortedorp Sauers. Ik spreek dan gewoon daar. Zo moet het volgens mij ook kunnen. En dan uh, voor het eerst uh, voetbalcommentator bij ons uh, nu uh, met zijn tweet. Even ten Apel. Net als vele anderen heb ik gisteravond naar de laatste aflevering van de NOS Sportzomer zitten kijken. Naar Mart Smeet, die daar als een forst zit dat programma te presenteren. Ik ben het gezeur en gezeik. Een beetje zat over hem dat hij het niet meer zou kunnen. Advies aan NOS. Ga volgend jaar door met de sportzomer met Mats Smeets op de bocht. Want hij is de allerbeste. Nog steeds. Ja, helemaal mee eens trouwens. Ophouden met uh, Mart Pesten. Nou, zometeen langs de lijn. Goedenavond. B -M -M. Dit is Radio 1.